Dit is Senzaos, een meisje van meer dan 1900 jaar oud. Ze was de dochter van een hoge ambtenaar van het provinciebestuur in Egypte. Senzaos was 16 jaar, twee maanden en negen dagen oud toen ze stierf. In die tijd waren vrouwen op die leeftijd al volwassen en vaak ook al getrouwd. Ook Senzaos is gemummificeerd. Tussen de winsels werden amuletten gelegd, zoals de scarabee, om haar te beschermen op haar reis naar het dodenrijk. Hier zie je haar kist... En haar mummie en aan de linkerkant van de vitrine hangt haar lijkwade. Dat is een soort begrafenisdoek dat over de mummie heen gelegd werd. Maar het meest bijzondere in deze vitrine is wel dat hoofd. Dat moet je wel gezien hebben. Wees niet bang, het is niet het echte hoofd van zijn Onderzoekers wilden weten wat er precies in het mummiepakket zat. Daarom hebben ze er röntgenfoto's van gemaakt. Ze hebben daarbij ook goed naar het hoofd gekeken. De afmetingen van de schedel... De neus, de wangen, de oren, alles. En met al die informatie en met alle moderne technieken die nu bestaan... konden ze het gezicht van Senzaals namaken. En zo heeft Senzaals er ongeveer uitgezien. Bijzonder hè? Je kunt je er zo natuurlijk veel beter een voorstelling van maken... dan wanneer je het gezicht ziet van bijvoorbeeld dat kleine jongetje van net. Daar moet je wel heel veel fantasie voor gebruiken... om te bedenken hoe hij eruit gezien zal hebben. Als je straks nog tijd over hebt, kun je ook nog naar het filmpje rechts kijken. Daar zie je hoe ze het gezicht van Senzaals hebben nagemaakt. We zijn nu bijna aan het einde van de Egyptische afdeling gekomen. Maar ik wil je nog één ding laten zien. Weet je nog dat we, aan het begin van de afdeling, bij de vitrine met dieren hebben gestaan? We gaan nu als laatste ook nog een paar dieren bekijken... Loop maar terug naar de grote vitrine langs het rijtje mummies waar we net bij stonden en ga daar rechts de hoek om. Daar vind je ze. Druk nu op pauze en als je bij de vitrine bent, weer op play.